10 uur Jobouts met het NOS Journaal. President Obama heeft gezegd dat Egypte geschiedenis heeft geschreven en nooit meer hetzelfde zal zijn. Het is niet het eind van de ontwikkeling, maar het begin, zei Obama op de televisie. The people of Egypt have spoken. Their voices have been heard and Egypt will never be the same. But this is not the end of Egypt's transition. It's a beginning. I'm sure there will be difficult days ahead and many questions remain unanswered, but I am confident that the people of Egypt can find the answers. The United States will continue to be a friend and partner to Egypt. We stand ready to pursue a credible transition to a democracy. President Obama vertrouwt erop dat de Egyptenaren ervoor zorgen dat hun land zich vreedzaam zal ontwikkelen tot een echte democratie. Obama prees de jonge Egyptenaren om hun geweldloosheid en zei dat ze een inspiratie voor andere vormen. Ook de Europese leiders reageren positief op de ontwikkelingen in Egypte. Ze hopen dat er snel vrije en eerlijke verkiezingen komen en zeggen Egypte steun toe. De Britse premier Cameron. Today has been a remarkable day, particularly for those people in Tahrir Square and elsewhere who have spoken out so bravely and so peacefully for change in their country. Egypt now has a really precious moment of opportunity to have a government that can bring the country together. And as a friend of Egypt and the Egyptian people, we stand ready to help in any way that we can. De Britse premier Cameron, die zich dus een vriend van Egypte noemt. Bondskanselier Merkel vindt wel dat Egypte de vrede met Israël moet veiligstellen. Mubarak trad vanmiddag af na 18 dagen van straatprotesten. De macht ligt voorlopig bij een militaire raad... die heeft beloofd dat er snel vrije en eerlijke verkiezingen komen... en dat er hervormingen komen waar de betogers om hebben gevraagd. En dan nog ander nieuws. De eerste Nederlandse verkenners zijn in de Afghaanse provincie Kunduz aangekomen. Een team van 30 man zal de politietrainingsmissie voorbereiden... waarmee de Tweede Kamer onlangs instemde. Zo moeten in Kunduz afspraken worden gemaakt... over het gebruik van infrastructuur. 23 verkenners zullen maar kort in Afghanistan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 Het weer vanavond en vannacht regen in het zuiden. In het noorden eerste opklaringen en lichte vorst. Later vannacht en morgenochtend ook regen in het noorden, met kans op sneeuw. Morgen overdag regenachtig. Temperatuur die loopt uiteen van 3 graden in het noorden tot 12 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Langs de lijn, met Menno Reemeijer. Goedenavond, wie de ploeg van Kanselij heeft Ricardo Rico op non-actief gesteld. Rico heeft gerotzooid met illegale bloedtransfusie, iets wat afgelopen dinsdag naar buiten kwam. Toen hield ploegrijder Daan Luiks nog een slag We gaan natuurlijk proberen met de officier van institutie in contact te komen. En als die maar enigszins wil geven wat er gebeurd is zou dat voor ons genoeg uh, zijn om meteen afstuit te nemen... en het contract per uh, direct ombinden. Nou, we gaan zo meteen met een praat over wat er in de tussentijd is gebeurd. In Calgary begint morgen het WK Allround schaatsen. Christine Nesbitt en Martina Sablikova zijn de titelfavorieten bij de vrouwen. Maar, maar, vlak iedereen Wüst niet uit. Wüst gaapt namelijk weer bij de training. Ja, gaapt. En dat doet ze alleen als ze zich echt senang voelt. Als ik gaap, dat is het teken dat ik in, in, in ieder geval echt ontspannen ben. En dan, uh, ja, dan ga ik meestal uh, op mijn best. Rutger Smit maakt zondag zijn rentree op de atletiek. Bij het NK Indoor pakt hij voor het eerst in anderhalf jaar de kogel weer op. Een slepende blessure maakte bijna een eind aan zijn carrière. Doordat mijn rug niet overging, dat, dat was het. En ik had zoiets van, ja, als, als, het, niet, als het niet overgaat, dan, ja, dan moet ik er maar mee stoppen. Maar dat is dus niet gebeurd. De Groninger Reus is zondag dus gewoon te zien in Apeldoorn. Verder in deze uitzending bericht uit Egypte van Mark Wotten. Um, in ieder geval over Egypte. En met Marcella Mesker kijken we terug op de vijfde dag van het ABN AMRO-toernooi. eerste Ricardo Rico, door de vakantieleiploeg dus direct op non-actief gesteld, zo luidde het bericht vandaag. Rico raakte vorige week dus in opspraak nadat hij met hevige koorts in het ziekenhuis werd opgenomen. Zou allemaal het gevolg zijn van een foutieve bloedtransfusie, is onderzoek eh, nagedaan door de, de ploeg van Daar Daan Luijksmanager, goedenavond. Goedenavond. En wat is er uit onderzoek gekomen dat hij nu op non-actief is gesteld? Op basis van onze bevindingen uh, en het onderzoek hebben wij vandaag besloten hem op uh, non-actief te zetten. Uh, uh, vervolgens hebben wij een dossier gemaakt wat we vandaag bij hem uh, weggelegd hebben. Uh, uh, op verschillende adressen, want zo hoort dat in Italië. Ja. En hij uh, nou, uh, mag daar een aantal dagen of een week over nadenken en reageren. En dan kunnen wij verdere stappen ondernemen. En uh, ja, wat er echt precies in het dossier staat, daar mag ik helaas niet over praten, want het is allemaal een medisch uh, dossier. Ja. Maar er waren voldoende aanknopingspunten om hem toch in ieder geval per direct op non-actief te stellen. Ja, want waar hebben jullie nou precies onderzoek naar gedaan? Ja, er komt natuurlijk heel veel in de media. Ja. Uh, maar ja, je kunt op basis van wat er in de media verschijnt, uh, daarop kun je niet iemand op non stellen. Nee. stellen. Dat lijkt me niet echt uh, gepast. Dus we hebben daar zelf uh, heel goed onderzoek naar gedaan. Ja, maar onderzoek naar de ziekenhuisopname of ook naar, ja, naar wat er gebeurd is? Ja, nou wat er gebeurd is. Want alles wat daarvoor gebeurd is, dat hebben we redelijk goed in kaart. Omdat we natuurlijk Rico uh, heel nauwkeurig in de gaten hielden vanaf zijn in dienst tweede, uh, me, me, ja, medio vorig, uh, vorig jaar. Ja. En daar waren absoluut geen verdachte waardes uh, bij en ook niet bij het uh, goed bekendstaande laboratorium van uh, Aldo Sassi. Ja. Maar wat is er nou uh, gebeurd? Ja, ik, ik, nogmaals, ik kan niet echt op de inhoud ingaan, maar er wordt geschreven in de krant... Zullen zou het zo zeggen dat hij uh, op zondag bij zichzelf uh, eigen bloed terug ingespoten zou hebben. Ja. En daar zou iets mee zijn gaan. Dat heeft in de krant gestaan. Ja. En klopt dat? Uh, nogmaals, ik ga niet uitweiden over het onderzoek, want dat, dat mag ik niet doen. Maar er waren voldoende aanknopingspunten om op het monoclief te stellen. Dus uh, dan mogen jullie zelf de puzzel leggen. Ja, nou, dan mogen we in ieder geval concluderen dat hij iets gedaan heeft wat niet mag. Inderdaad. Ja. Dat, dat is ook zo duidelijk, daar, daar is geen twijfel voor jullie meer over. Uh, nou ja, wij hebben een aantal uh, bevindingen. Uh, en die hebben we nu bij hem uh, voorgelegd. Ja. En wij moeten dus niet, zoals de Italiaanse wet voorschrijft... want daar hebben we op dit moment mee te maken... ondanks het feit dat het Nederlands recht is, ons contract... hebben we ook te maken met het uh, Italiaans uh, dwingend recht. Uh, ja. dat, dat hij eerst moet reageren. Dus dat moeten we netjes afwachten. Dus dan moeten we zeker geen fouten maken. Dus we wachten nu af wat hij ervan vindt. Ja. En dan kunnen wij... Uh, ...de volgende stappen nemen. Begrijp ik. Is er al contact met hem geweest? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat uh, sinds vorige week uh, de eerste berichten kwamen... ...of bij jullie de eerste berichten binnenkwamen. Dat zal misschien nog wel eerder zijn geweest dan bij ons. Uh, uh, dat je contact zoekt met je herinneren. Nou ja, één ding was vreemd... ...dat, dat bepaalde pers uh, mensen het eerder wisten dan wij. Ja. Dus wij kregen op uh, maandag een telefoontje dat uh, Rico ziek was... ...en dat hij koorts had en dat hij even naar de dokter ging. En vervolgens hoorden wij s'avonds dat hij in het ziekenhuis lag, te van de pers. Nou, toen ben ik contact opgenomen met zijn manager en die zei dat hij die dag was opgenomen. Maar later bleek dat hij zelfs al een dag eerder in het ziekenhuis lag. Dus dat is toch heel erg vreemd ja. als je iemand als werknemer hebt. Uh, ja, En toen heb ik gewoon meteen diezelfde dag een arts naartoe gestuurd. Omdat we zoiets hadden van ja, we moeten zelf gaan kijken wat daar gebeurt. Dus uh, een van onze artsen is daar geweest, Daniel de Martelaar. En die heeft met Rico uh, heel kort gesproken, want hij, is, uh, hij was niet gezond genoeg om uh, gewoon een gesprek aan te gaan. En, uh, maar hij heeft, al, uh, ja, hij heeft hem toch even in de ogen kunnen kijken en een heel kort gesprekje mee gehad. Ja. En was toen al duidelijk uh, dat er wat mis was? Ja, nogmaals, daar kan ik niet op antwoorden. Nou ja, goed, uiteindelijk hebben jullie geconcludeerd dat er iets mis is gegaan. Dus was, het, ja. was, dat, was dat die avond meteen al duidelijk met die dokter? Daar mag ik niet over okay, praten, want dat is een medisch dossier. Dat is een medisch dossier. Nou, er, er is in ieder geval uh, wat fout gegaan wat jullie betreft. Dat zoveel is duidelijk. Wordt nu gewerkt aan z'n ontslag, uh, als ik zo mag uh, concluderen. Komt natuurlijk een ander punt. Jullie gaan afscheid uh, wellicht nemen van, van Rico. Uh, brengt dat jullie licentie nog in gevaar? Want daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden aan die licentie. Iets, uh, een, een ethisch rapport, uh, dat je geen uh, dopinggevallen in de ploeg hebt... om het zomaar eens te zeggen. Dat is een probleem nu. Nee, ik denk dat het niet zo is. Ik weet eigenlijk zeker dat het niet zo is. Uh, over ethiek bedoelen ze meer als het team betrokken is uh, bij één uh, of meerdere dopinggevallen. Uh, ja. uh, of als het team onvoldoende uh, maatregelen heeft getroffen. Uh, nou, dat, dat speelt allemaal niet, want het is een, een solitaire actie van Rico uh, ja. in, in, in de huiselijke situatie. Uh, een een positieve render. Ja, wij, wij kunnen er alles aan doen. We kunnen hem testen en onderzoeken zoveel we willen. Ja. Als hij in de fout gaat, uh, dan kunnen wij. Uh, uh, ja, n -n niet voorheen nee. staan. Komt in de beste families uh, voor, zou je bijna tegenwoordig zeggen. Ja? Sorry? Ik zeg, komt in de beste families ja, voor. Ja, zo zou je ja. kunnen zeggen. Aan de andere kant heeft Rico, als we dan kijken naar de sportieve eisen... Rico heeft iets minder dan 13% van onze punten, van het geheel. Ja. Dus uh, ook dat uh, die schade valt best van mij. Ja, de punten die je nodig hebt om uh, uh, uh, de, de status te krijgen die je nu hebt. Ja, goed. Wat dat betreft dus uh, geen zorgen. Um, aan de andere kant denk ik ook... je hebt een renner in dienst genomen met een verleden. Um, hij was al een keertje de fout ingegaan. Uh, een tweede kans gegeven met de gedachte van dit komt goed? Ja, nou, destijds hebben we natuurlijk daar heel lang over gedaan... Om, om te beslissen en om hem een contract aan te bieden. Uh, we hebben gesprekken gevoerd met hem, we hebben medische onderzoeken gedaan... we hebben zijn dossier goed bekeken en we hebben afspraken gemaakt... waar hij zich allemaal aan moest houden... Vervolgens hebben we daar uh, alles aan gedaan om hem uh, het juiste gevoel te kunnen geven om terug te komen. Dat bedoel ik daarmee, uh, hij, hij kreeg een heel speciale trainer, Aldo Sassi. Uh, een van de ja, beste trainers op de wereld waar echt alleen maar toppers komen. Die instaat voor dopingvrij. Uh, hij mocht een paar renners meenemen, mocht er voor zorgen meenemen. Dus hij, hij voelde zich echt helemaal thuis en alles aan gedaan om hem dit te, ja, niet te laten doen. Op contract wil natuurlijk vast slecht. Ja, en dan, dan, dan doet hij het toch. Ja, dan kun je natuurlijk nu zeggen achteraf... ja, het is stom, je had hem geen tweede kans moeten geven. Uh, ja, ik, ik, ik, ik weiger te geloven dat je mensen geen tweede kans ja. meer moet geven. Maar het is natuurlijk wel gebeurd en ja, het is niet goed natuurlijk. Nee. Gecontroleerd tot op de laatste dag en nooit een idee gehad? Nee, uit de bloedwaarders is nooit geen enkele vreemde waarde gekomen... Uh, Zelfs afgelopen vrijdag is hij nog bij het laboratorium... geweest van Aldo Sassi, waar ze hem echt helemaal onderzocht hebben. En ook daar hebben ze weer bloed geprekt. En daar nee. kwam weer geen vreemde waarde uit. Maar ook dus, niet in, dus... in de persoon, hoe hij zich opstelde, verandering? Nee, het is kijk, uh, Rico is gewoon een hele... Uh, hoe moet ik weer zeggen? Het is een apart kereltje. Uh, hij, is, uh, hij, hij voelt zich ontzettend belangrijk. En hij wil altijd bepalen. Dus, uh, en dan heb je... Uh, ja, ik, ik heb hem al een half jaar meegemaakt. ik heb eigenlijk Over het medisch hebben we nooit geen discussie gehad. We hadden alleen maar discussie over materialen altijd. Ja. Want hij wil altijd op zijn manier alles geregeld hebben. En dat maakt hem gewoon heel erg uh, in het peloton ongeliefd. En bij ons uh, heel moeilijk uh, ja, te sturen. Hij ja. doet zijn eigen ding. Ja. En dat blijkt nu ook alweer. Ja, teleurgesteld tenslotte? Heel erg. Ja. En niet <laughs> ik alleen hoor. Hier zijn gewoon gewinnaars bij. Kijk, er zijn een aantal mensen die ontzettend de nek voor mij hebben gestoken. Uh, hij heeft allerlei toezeggingen gedaan aan mensen. Vooral naar alle chasse die inmiddels is overleden. Maar ook naar ons, naar de sponsor. We hebben meerdere gesprekken gevoerd met zijn familie erbij. Uh, ja, er zijn toch heel veel mensen nu teleurgesteld. Uh, ik, ik maak me wel een stukje zorgen om, om, om de persoon Ricardo Rico. Ondanks het feit dat ik nu echt boos op hem ben. Want hij heeft heel veel mensen beschadigd en ook ons beschadigd. Maar ik maak me wel zorgen om hem, want het is over nu. Hij ja. wordt voor zijn leven geschorst als het straks doorgaat. Hè? We moeten hem twee woorden spreken. Maar als het doorgaat, wordt hij straks voor zijn leven geschorst. Het is voorbij. Hij is 27 ja. jaar. En ja. ik dacht dat zoveel contractuele eisen die wij hadden in het contract en wat ook getekend is. Uh, en vervolgens wetende dat als hij het nog een keer zou doen, dat hij levenslang geschorst zou worden. Dat zouden zoveel ja. stokken achter de deur moeten zijn. Dan doe je het niet meer. En toch doet hij het. Voor, voor psychologen ja denk ik dan ja, ja dat denk ik ook ja goed nou sterkte ermee eh, Daan Luijs, manager van vakantielei eh, dankjewel dat je eh, een toelichting wilde geven graag gedaan die niet van de verboden spulletjes af kon blijven. Billy Joel en Uptown Girl. De vijfde dag van het ABN AMRO-toernooi zit er. Nou, bijna op. Ik weet eigenlijk niet. Gaan we zo eens een vraag aan Marcella Meske. Vier kwartfinales moesten in ieder geval worden gespeeld, Marcella. Uh, maar het werden er drie. Ja, dat klopt, want uh, heel jammer. Uh, Thomas Berdy vierde geplaatst hier. Finalist Wimmelden uh, vorig jaar, dus uh, niet zomaar iemand. Ja, die uh, lag ziek in bed, griep, dus uh, die kon niet aantreden tegen Jovi Songa. Nee. Dus dat was natuurlijk wel een ontmoeting uh, waar we naar uitkeken. Ja, dus Tsonga zonder te spelen door naar de halve finale. Ja, dat is een beetje, beetje een beetje dompertje, denk ik. Toch? Ja, dat, dat denk ik wel. Maar... Gelukkig waren de andere partijen vandaag op het Centercourt wel het aankijken waard. Spannend, kwalitatief. En eh, kregen de toeschouwers toch nog enigszins eh, waar voor hun geld. Want ja, ja ze misten natuurlijk wel een, een belangrijke ja. wedstrijd. Ja, Maar eh, ze hebben oh. kunnen kijken naar de finale van vorig jaar. Söderling tegen Jusnie. Bijvoorbeeld vanavond, kijk, traditiegetrouw is de vrijdagavond uh, in Ahoy. Is altijd een topavond. Nou, dat was het vanavond weer. Het zat echt goed vol voor het eerst deze week. Fantastische sfeer. Ja, en twee spelers die maakten er een uh, spektakel van. Zijn natuurlijk ook jongens die uh, echt de prof zijn. Ze zijn al wat ouder. 26 en 28 jaar. Söderling nummer 4 van de wereld. Jusnie nummer 10. Finalisten van vorig jaar. Nou, toen won Söderling. En eh, was Yusny niet helemaal fit trouwens, moest hij opgeven in de tweede set. Vandaag was de Rus wel fit. En ja, het werd een wedstrijd. Uh, het hing een beetje om een paar puntjes. De service van Söderling bleek dan toch weer de doorslag te geven. Zoals zo vaak. Want ja, hij slaat toch services van rond de 220 kilometer per uur. En ja, dan heb je een wapen in een huis. Dus ja. hij werd ook niet gebroken in deze wedstrijd. Hij brak Yusny wel één keer in de eerste set, 6-4... Tweede set, heel spannend, gelijk opgaand tot 6-6. Ja, en toen de tiebreak was toch ook weer uh, de zweet, de sterkste. Maar ja, alle respect voor uh, Yushni, Mooie speler om naar te kijken. Prachtig ook die interactie met het publiek. Maar ook met die coach, dat oude mannetje langs de kant... die hem al 18 jaar begeleidt. Oude professor in de wiskunde aan de Universiteit van Moskou. En die bestudeert echt het tennisspel en de tegenstanders. Dus dat is een mooie combinatie... Mooi gevecht, Söderling was beter. Ja. Wat gebeurt er nu? Wordt er nu gedanst of zo? Nou, <laughs> dit is de gamewissel. Ja, dat hoort er tegenwoordig <laughs> Ach, bij hè, bij je, tennis. Ja. Dan, dan schettert de muziek door het stadion. En ja, er wordt uh, niets aan het toeval overgelaten... om het de fans en iedereen naar de zin te maken. Het ja. spektakel. We houden de luisteraars wel even in spanning willen spelen. Uh, hoewel ze kunnen gaan aftellen. Want we gaan het nu hebben over de partij uh, Lubitsits tegen uh, Bagdadis. Hoe is dat gegaan? Ja, ook een mooie partij. Uh, Ivan Lubitsch, nou, die kennen we. Want hij is de oudste deelnemer van Tenor 31. Maar hij is nog fit hoor. En uh, ook zo'n service als Zeuderling. Je ziet toch dat deze week uh, de mannen met uh, ja, de grote services in huis... dat die een beetje voordeel hebben. De baan... Uh, is snel. Lijkt wat sneller te zijn dan andere jaren. Tenminste zo begrijpen we van de spelers. En uh, ja, Lubicic met uh, ja, die monsterachtige eerste service heeft daar toch ook weer van geprofiteerd. Won van Bagdadis. Heel spannend. 7-6 in de derde set. Had het in de tweede set al uit kunnen maken. In de tiebreak had hij een matchpoint. Maar ja, Bagdadis oh, vocht die... zich terug en dat maakte dat natuurlijk heel erg leuk voor de toeschouwers. Bagdad is nog de winnaar over Andy Murray uh, van de week. Uh, leuke speler, creatief, uh, emotie, uh, glimlachend ja. op de baan. Dus uh, mooie wedstrijd. Maar ja, Lubitschits, uh, tijbreek je derde set. Nou, kijk aan. Zeg even nog één uh, partij over. En die wordt op dit moment gespeeld. En ik begon te zeggen, van, uh, duurt het, is het de dag al bijna voorbij daar in, uh, in Rotterdam? Vertel eens. Nou, de Servië Troitski speelt tegen de Kroaat Silic. Ze zijn net begonnen, 3-2 voor Silic. Hij lijkt met een break. Ja. maar ja, dat gaat nog wel even door. Oké, okay, dan hebben we nog één een, een klein puntje te bespreken. Het is maar een klein puntje hoor. Timo de Bakker <laughs> en uh, Robin Hazen. Uh, ja, die, die hebben toch een beetje de kans op een plaats in de halve finales laten liggen met dubbel. Ja, wat, wat moet je ervan zeggen? Ze speelden gewoon tegen twee dubbelspecialisten. Mikael Lodra en Nenad Simonic. Echte dubbelspecialist uit Servië. Wel uh, een leuke partij. Super tiebreak. Ja, je weet het, in dubbelspel wordt er geen derde set gespeeld. Maar een lange tiebreak tot tien punten. Nou, die ging dan naar de favorieten, die Lodra Simonic. Hazen de bakker, toch goed gespeeld. Weer wat puntjes bij elkaar gesprokkeld. Wel één dingetje. Na afloop was er nog een persconferentie. En toen bleek ineens de bakker te zeggen, ik heb pijnen in mijn linker pols. Nou, dat is, dat is lastig bij zijn dubbelhandige backhand. Ja. Hij zegt, volgende week trek ik me terug uit het toernooi van Marseille. Uh, ik zal waarschijnlijk niet uh, in de problemen komen voor de Davis Cup begin maart. Maar ik vond dat toch wel een punt van zorg. Ja, want uh, zo jong, ja, ja, en dan een blessure, hoe, hoe moet ik dat nou zien? Nou ja, bijvoorbeeld, hij heeft dus gisteren ook gespeeld tegen ja. Yushni. 6-4, 6-4 verloren, aardig, maar echt niet meer dan dat. Had dus gisteren kennelijk ook al last. Toen heeft hij er niets van gezegd. Vandaag heeft hij een prima dubbel gespeeld. Uh, het was niet echt te zien, maar na afloop zei hij het wel. Dus ja. een beetje voorzorg. Maar het is natuurlijk niet goed als je jong bent, 22, je nee. wil verder, je wil een stap maken. Je moet hard trainen, hard werken. Ja, en dan, en dan moet je weer rust nemen. In ja. Australië was hij toch ook al geblesseerd aan zijn ook een lichte blessure. Dus dat is geen goed teken, vind ik. Zorgelijk, zoals je zegt. Zorgelijk. Goed. Eh, Marcella, nog veel plezier met de partij die bezig is. En eh, we horen je met, eh, met de uitslag hier eh, vast een keer op Radio 1 weer. Is het vandaag niet, is het morgen wel. Dag Marcella. Dag. Kort, kort. De combinatie bij de wereldkampioenschappen skiën is verrassend gewonnen door Anna Venningen. De overwinning in Garmisch-Partenkirchen was pas haar eerste zege op het hoogste niveau. Tine Maasen werd tweede en Anja Pearson derde. Roman Fayu heeft de derde etappe, ook de derde etappe in de ronde van de Middellandse Zee, gewonnen. De renner van de Vakantso-Lijploeg. Ja, er is ook nog wel wat te vieren daar. Was de snelste in de Massasprint. Fayu was gisteren trouwens ook al de sterkste. Mark Renshaw heeft de ronde van Qatar gewonnen. De leiderstruif van de Australië kwam in de laatste. De laatste etappe niet meer in gevaar. De Italiaan Andrea Guardini won de slotrit. En daarin was best Nederlander, was Theo Bos, want die werd derde. De Nederlandse zaalhockeysters hebben op het WK ook hun vijfde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Oostenrijk werd met 7-0 aan de kant gezet. Nederland was al zeker van een plaats in de halve finales. De tegenstander daarin is nog niet bekend. Ja, ook uh, in Langs de Lijn natuurlijk aandacht voor de situatie in Egypte. Mark Wotten, we hebben hem al eerder gesproken in de uitzendingen van Langs de Lijn, want woont en werkt in Ismailia uh, bij de Egyptische club Ismali SC. Um, goedenavond, Mark. Hallo, goedenavond. Uh, weer terug in Nederland, heb ik begrepen? Ja, ik ben even een weekend uh, om mijn familie te bezoeken. En uh, ik ben op een goede dag weggegaan, want vandaag is het... Uh... Ja, is dus Mubarak opgestapt en is dus, uh, vrijwel iedereen blij in Egypte. Ja, nou ja, goed. Dan, uh, hoe was dat de afgelopen dagen dan? Nou, het uh, begon weer spannend te worden. Uh, Mubarak heeft heel veel uh, stille medestanders. Dat zijn uh, mensen die hem waarderen en die wilden graag dat hij zijn termijn af kon maken. Maar er waren toch ook wel een paar miljoen mensen die heel hard schreeuwden dat hij weg moest. Ja. En uh, op vrijdag is de, is de vrije dag in, uh, in dit moslimland... En uh, dus uh, er werden weer behoorlijk wat demonstrat demonstraties verwacht. Ja. Nou, ja, goed. Gisteren zei hij van ik, ik ga niet weg, maar vandaag heeft hij toch uh, de boodschap ja. begrepen en uh, is hij afgetreden. Maar hoe was dat gisteravond dan? Want toen zat je nog in Ismailia. Ja, dat, dat is ja. voor de goede orde nog ja. wel een eindje weg hè, van uh, Cairo. Ja, het is 100 kilometer van Cairo. Ja. Het is uh, wel nog een stad van 1 miljoen. En uh, daar, waren ook, uh, daar voelde je ook de spanning toenemen. Uh, we, hadden het, we hadden eigenlijk uh, gisteren een oefenwedstrijd en uh, dat verliep zonder problemen. Maar we hadden vandaag... Uh, een tweede oefenwedstrijd zeg maar, voor de wat jongere spelers. En die, uh, die werd toch op advies van het leger, zeg maar, werd het ja. werd, werd die uitgesteld, weer afgelast, omdat ze toch verwachten dat er vandaag wel weer een hoop onderste zouden ontstaan. Ja. Maar uh, helaas uh, of, gelukkig is het niet, uh, niet gebeurd. Nee. Nee. Dus daar zijn we blij mee. Ja. Maar heb je daar onveilig gevoeld de afgelopen dagen? Nee, nee, nee. We, nee. we hebben gewoon uh, de hele week uh, hebben wij gewoon kunnen werken en uh, wonen zoals iedereen dat. Uh, Normaal gesproken, doet het, het, het speelt zich alleen maar af in het centrum van Cairo. Dat is het enige plek waar het onrustig is. En daar zijn de demonstranten en dat wordt ook altijd op tv uh, gezien. Ja. De, de meeste clubs komen uit Cairo, dus het voetbal ligt daar heel, volkomen plat. Dus vandaar dat we nu nog twee weken lang geen competitie spelen, want die clubs gaan nu weer trainen en die moeten zich nu weer gaan voorbereiden op de tweede helft van de competitie. Ja, nou hebben we eerder gesproken. Toen uh, heb je ook verteld dat, dat twee spelers uh, een berichtje hadden gestuurd aan, aan Mubarak om hem te steunen, uh, ja. want, want hoe lag dat bij jou in de spelersgroep? Nou, de bondscoach Hassan Shahata, dat is een held, en die is drie keer kampioen van Afrika geworden in de laatste zes jaar, die heeft uh, steunbetuigingen ge uh, gedaan met een aantal internationals, waaronder twee jongens uh, van mijn elftal. En ja, dat is. Uh, die jongens hebben ook duidelijk aangegeven. van uh, laat die man nou gewoon zijn uh, werk afmaken. Nog zes maanden. Want dit land is er niet aan toe om uh, radicaal uh, te veranderen. Die, die denken gewoon dat het nu erg lastig wordt in ja. Egypte. omdat de mensen niet gewend zijn aan, uh, aan vrijheid. Dus die hebben, uh, ja, die hebben hem. Uh, niet, niet, ze hebben hem niet gesproken, want ze hebben hem natuurlijk ongelooflijk afgeschermd. Maar ze hebben wel uh, tegen mij gezegd dat ze veel respect hebben voor hem omdat hij ja toch 30 jaar lang uh, zich ingezet heeft voor het land, maar ja, ja goed, ja. de meeste mensen die zien hem natuurlijk als het symbool van de corruptie en het symbool van de armoede. ja ja en uh, ja maar, maar straks kom je dus terug. Uh, dat is morgen of overmorgen? Zondagavond. Vondagavond ga je weer terug. Ga je weer met die jongens trainen. En die, ja, dan ben je in een land waar uh, ja, misschien de man die zij steunde weg is. En, en we horen ja. vandaag op, op de radio uh, van, van diverse kanten... dat de mensen die Moenbark steunde... Uh, t, ja, neerslachtig zijn, verdrietig, uh, ja. uh, moeilijk hebben. Nou, er is wel gezegd dat 78 miljoen mensen uh, Moebark helemaal niet weg wilden. Maar dat er 2 miljoen mensen elke dag gingen protesteren. Ja. Uh, het gaat ook vooral om het systeem. Hè. Het systeem moet veranderen. Ja. Het is uh, jarenlang niet goed gegaan in Egypte zijn heel veel arme mensen. En uh, ik denk dat het leger nu de zaak overneemt en dat uh, maakt het wel vrij stabiel in het land, want dat is erg belangrijk. De economie is enorm uh, in ingeklapt. Het zal ook gevolgen hebben voor de voetballerij. Want er zijn natuurlijk een hoop clubs ook die uh, zeg maar, door het systeem uh, gefinancierd werden. Of uh, door rijke zakenmensen die het afgelopen. Uh, Weken uh, heel veel geld zijn kwijtgeraakt. Dus ja, dat is toch een beetje ongewis, uh, de toekomst in Egypte. Maar uh, ik hoop dat we snel weer kunnen gaan beginnen. Want uh, ja, we draaien lekker en we doen volop mee voor de titel. En dat zou toch, uh, dat zou toch uh, nog een uh, ja, zou iets leuks zijn uh, voor, dit, voor dit seizoen. Oké, okay. zondag weer terug naar, uh, naar Egypte, naar Ismaila. Uh, dankjewel ja. dat je ons uh, met ons wilde praten, Mark. Graag gedaan. Radio 1, het NOS Journaal. Beetje op boot.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 Obama de jonge Egyptenaren om hun geweldloosheid... en noemde ze een inspiratie... en beloofde dat Amerika een goede partner en vriend van Egypte blijft. Na 18 dagen van straatprotesten droeg Mubarak vanmiddag de macht over... aan een militaire raad. Die heeft beloofd te zorgen voor vrije en eerlijke verkiezingen. Mubarak en zijn familie vlogen ongezien naar Sharm el-Sheikh... waar hij een vakantiehuis heeft. Of hij in Egypte blijft is onduidelijk. Zwitserland heeft zijn tegoede daar bevroren... In veel Arabische landen is het aftreden van de Egyptische president gevierd. In de Tunesische hoofdstad Tunis dansten de mensen op straat. Ook Palestijn in de Gaza-strook vierde Mubarak's vertrek. In Beirut schoten feestvierende Libanezen met vuurwapens in de lucht. In Jemen gingen ook duizenden mensen de straat op om het vertrek van Mubarak te vieren. Israël heeft geen officiële reactie gegeven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Strands, Derby en Delicate. Komend weekend in Galgary, de WK Allround schaatsen natuurlijk. Bij de vrouwen doen vier Nederlanders mee: Marit Leenstra, Diana Valkenburg, Jorien Voorhuis en Irene Wust. Wust gaat, net als bij het EK, ongetwijfeld de strijd aan met Europees kampioenen Martina Sablikova en met Christine Nesbit, de wereldkampioenen Sprint. Wust lijkt ontspannen naar dat weekend toe te leven, want collega Bert Madering zag haar huppelend de schaatshal binnenkomen. Ja, nou ja, het zonnetje schijnt en uh, ik voel me goed, dus uh, ik had er zin in. En uh, gespannen, ontspannen? Gespannen, ontspannen. Nee, ik voel me op dit moment uh, voel me zeker nog ontspannen. Ik zag je in ieder geval weer uh, nou ja, in een half rondje drie keer gapen. <laughs> ja, vorm heet dat, hè. Ja, nee, ja, ik, uh, soms heb ik dat even. Dan ik even is dat gaan. vaak de sleutel? Ja, dat is vaak de sleutel, ja. dan, dan, uh, Als ik gap, dat is het teken dat ik in, in, in ieder geval echt ontspannen ben. En dan, uh, ja, dan ga ik meestal uh, op mijn best. Nou, en dan worden dus Sablikova, Wust of Nesbit. Nou, ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, dat nog steeds... Uh, ik, ik denk dat ik, zeg maar, de, ja, hoe zeg maar, de outsider van die drie ben. Ik bedoel, uh, Sablikova is de Europese kampioene. Uh, Nesbit is de wereldkampioene. Sprint. Sprint. Dus uh, ja, ik, uh, ik, wat dat betreft, ben ik uh, tweede en zesde. Dus uh, hun... Ja, uh, yeah, ik denk dat het een leuke, leuke spannende toernooi gaat worden. En dat er altijd nog weer outsiders van andere hoeken kunnen komen. Dus uh, yeah. Het gaat ook echt om het begin van het toernooi, hè? Ik bedoel, die 500 meter van jou, dat is wel een beetje de, de sleutel. Ja, nou ja, goed. Dat is nu geworden, één incidentje in Colombo. Ja, maar ook omdat de tegenstanders daar steeds beter op mee kunnen. Nesbit wisten we wel, maar Stablikova gaat er ook steeds beter op rijden. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, dat is bijna een toernooi altijd. Ik bedoel, toen ik wereldkampioen werd in, uh, in Ereveen was ook de 500 meter uh, ja, gelijk supergoed. Dus, en, en dan weet je gewoon... Uh, ja, die, die moet gewoon goed zijn wil je winnen. En, en dan mag je geen steeks laten vallen. En het doel is om gewoon vier hele goede afstanden te rijden. En dan uiteindelijk naar de vier afstanden te kijken. Nou ja, wie er dan de eerste wordt. Kijk, als ik vier keer mijn ouders de best doe. En ik doe vier keer, uh, zet ik een puik afstand neer. En zijn er zijn dan twee beter of één beter. Ik, ho ik hoop niemand beter. Ja, dan moet je daar mee je daarmee neerleggen. Word jij zenuwachtig van kijken naar anderen? Nee, vind ik leuk. Ik hoorde Sablikova zeggen, die had hier uh, tijdens de training... Uh... HPR op de 500 is verbeterd. Nou ja, nou, doet ze goed. Met jou niks? Nee, ja, weet je, ik, uh, als zij een PR rijdt, uh, dan denk ik van snel ijs kan ik ook een PR rijden. En als ik een PR rijd, dan uh, doe ik het ook goed. Wat zij kan, kan ik beter. Nou ja, wat zij kan, kan ik ook en ik hoop beter. Sablikova, die, nou ja, die is zelf soms af en toe zenuwachtig. Maar ik zie dan zo'n training Nesbit, die kijkt een uur lang naar de training. Die zit hier op de fiets en die zit een uur lang te kijken. Dat lijkt me ook niet een uh, ijskonijn. Nee, ja, nou ja, goed. Ik, uh, iedereen doet het op zijn of haar manier en ik, uh, ik doe gewoon lekker mijn en Ik vind het uh, leuk om af en toe te kijken, alleen ik lig er totaal niet wakker van. Bedoel. Ja, weet je wat het is? Ik kan ook wel... Het is mooi als zijn PR heeft gereden. En, ja, ik heb geen 500 meter in training gereden, dus misschien heb ik dan ook wel een PR gereden. Je weet het niet. Dus uh, ja, ach. De ene keer is het zo, de andere keer is zo. Je moet toch bij jezelf blijven en je moet zelf rijden. En als je je geld laat maken de anderen, dan heb je al verloren. Er zit een kans in, hè, wereldkampioen? Er zit zeker een kans in, maar dat is da net zo goed als die andere kansen hebben. Dus het uh, gaat een leuk toernooi worden. Dat zei uh, Irene Wust. Mannen die, uh, die schaatsen daar ook uh, natuurlijk. Dus uh, zometeen ook aandacht voor uh, twee kansen hebben ze daar. Jan Blokhuizen en Koen Verweij. Maar eerst aandacht voor Rutger Smit. Want hij maakt komend weekend zijn rentree op de atletiekbaan. Smit doet dat in Apeldoorn tijdens de nationale indoor kampioenschappen. Hij doet ermee aan het kogelstoten. Het is uh, de eerste wedstrijd voor Smit in bijna anderhalf jaar. Hij sukkelde met diverse blessures en hij verloor in september vorig jaar zijn vader aan kanker. En vooral die gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat de rentree zo lang heeft geduurd. Ja, ik wou heel graag voor mijn vader wou ik vorig jaar nog terugkomen met discuswerpen. Dat heb ik toen ook gezegd van ik laat kogelen even liggen en ik ga voor discus. Voor het Europees Kampioenschap. Um, maar helaas viel ik ja, in de ene kleine blessure naar de andere. En uh, de opbouw ging eigenlijk te snel. Of ik, ik wou te snel. Laat ik het zo zeggen. En, uh, ja, vandaar dat het uh, steeds niet lukte. En uh, ja, na het overlijden van mijn vader uh, ja, uh, voelde ik mijn rug niet meer. Dus dan kun je ook eigenlijk wel zeggen dat, het, uh, ja, dat die blessure ook uh, veroorzaakt is door stress. En uh, ja, sindsdien uh, kan ik alles weer doen. En dan ben ik aan, aan het opbouwen. En qua, qua fitheid, qua fysiek uh, zit ik wel uh, weer op 90 denk ik. Ja. Zijn er momenten geweest dat je dacht van, ja, ik stop ermee? Ja, ja, ja, de thuissituatie was zo slecht en ja, de trainer gewoon ook, dat ik dacht van, uh, en, en, en vooral uh, doordat mijn rug niet overging, dat, dat was het. En ik had zoiets van, ja, als, als, het, niet, uh, als het niet overgaat, dan, ja, dan moet ik er maar mee stoppen. Maar dat, dat waren altijd gelukkig korte periodes geweest en uh, ik heb altijd gezegd, en uh, ja, dat blijf ik nu ook nog steeds zeggen, als mijn rug weer helemaal over is, dan kom ik op mijn oude niveau. En, nou, dat ziet er ernaar nou uit, ja. Zondag het NK Indoor, dat wordt dus weer de eerste wedstrijd voor jou in 2,5 jaar. Dat moet wel iets heel bijzonders zijn. Ja, ja, inderdaad. Dus ik heb er onwijs veel zin in. En uh, ja, dat moment dat ik weer uh, voor mijn eerste wedstrijd stoot. Als ik daar weer uh, ja, echt voor in de ring sta, dat zal wel... Uh, ja, dat zal wel ook wel emotioneel zijn. Natuurlijk, ik ben met, met, met de wedstrijd bezig en met de stoot, maar... Ik denk dan wel dat het, uh, ja, dat het heel erg goed voelt. Ja. En als je wat verder kijkt, wat is je doel? Ja, er, is een, uh, er is een Europees indoor kampioenschap. Um, ik ga geen voorspellingen doen. En wil ik, ook eigenlijk, ik wil eerst aankomend weekend gewoon genieten gewoon van mijn comeback. En ik wil gewoon lekker stoten. Maar ja, kijk de trainingen wijzen uit dat ik eigenlijk gewoon wel ja, eigenlijk naar het EK indoor moet. Als je kijkt wat ik stoot, hoe makkelijk. Um, dus ja, als ik een limiet stoot, ga ik naar het EK indoor. En als ik daar sta, wil ik natuurlijk uh, uh, zo goed mogelijk mijn test doen. Ja, dat is, dat, dat, dat is logisch. En uh, ja, dan wil ik daar een uh, mooie prestatie neerzetten. En op lange termijn, of in ieder geval dit jaar nog de weken outdoor... dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en uh, zit in mijn hoofd, ja. Ergens heb jij toch ook nog zoiets van... je doet het uiteraard voor jezelf, maar je doet het ook voor je overleden vader. Ja, nee, ja. Ik wil, uh, nou, net als wat ik uh, daar straks zei, ik wou graag vorig jaar terugkomen voor mijn vader. Uh, en uh, de discus finale halen tijdens de EK Outdoor. Ja, dat is niet gelukt. en, ja, en Hij zegt ook: uh, zorg er maar voor dat je weer uh, terugkomt op je oude niveau. En dan, uh, dan komt alles goed. Dus uh, nee, ik, ik ben super gretig. En ook met zijn woorden in mijn hoofd uh, ja, heb ik het gevoel dat ik de wereld aan kan. Dus dat komt helemaal goed. Zei Rutger Smit tegen Leon Haan. We hadden net al iedereen Wust over dat WK Allround in Calgary dit weekend. Nou, bij de mannen zijn veel ogen gericht op de Amerikaan Charlie Davis. En natuurlijk Europees kampioen Allround Ivan Skobrev. Op dat EK Allround eindigden trouwens de Nederlanders Jan Blokhuizen... en Koen Verwij, weet u nog, als tweede en derde. Nou, zijn die twee meer dan collega's? U hoort het in een verslag van Sebastiaan Timmerman. Er wordt op muziek gedraaid bij de training, de laatste training voor de Europese schaatsers voor het WK in de Calgary Olympic Oval. Zo dus nu en dan hoor je nog wat trainers erbovenuit, zoals Gerard Kemkes, die zijn pupillen aanmoedigt. En even verderop is een onderrondje gaande tussen een aantal andere Nederlandse schaatsers uit de Hofmeijerploeg. Twee Nederlandse jonkies rijden er mee bij de mannen bij de twintigers, bij de Noord-Hollanders. En de ene rijdt voor die TVM-ploeg van Gerard Kemkes dus. En die andere twintiger rijdt tegenwoordig dus bij Hofmeijer, komt bij TVM vandaan. Maar ze hebben veel raakvlakken. Koen Verwij en Jan Blokhuizen. Uh, ja, ze zijn inderdaad allebei wereldkampioen. Ik denk, uh, we zijn allebei jong en we willen allebei... We zijn echt... Ja, we gaan voor het hoogst alle twee. En, uh... Zegt Koen Verwij? Ja, uh, we zijn ook allebei Europese kampioen nou, Hij zit nu bij TVM, ik heb bij TVM gezeten. Voor de rest zijn we nog wel... Uh, ik denk dat we qua persoonlijkheid, best wel dicht bij elkaar in de buurt komen. Qua sporten en uh, qua, uh, qua onze doelen en dergelijke. En uh, motivatie voor het sporten. Uh, Jan is wel wat ouder en... Uh... Hij is twee jaar ouder en ik ben, nog, ik ben net twintig. Maar uh, ja, ik denk dat we toch wel redelijk hetzelfde gepresteerd en gedaan hebben. Koen Verweij leerde zo'n zeven jaar geleden Jan Blokhuizen kennen. In de pupillentijd nog, uh, dat we samen op de Meent. Uh, ik denk dat hij net over, uh, half overdekt was. Dat we daar uh, een beetje samen stijgeroentjes reden. En uh, daarna. Uh, uh, heb, ben ik heb hem beter leren kennen in de skillerwereld, altijd uh, samen bij, uh, bij Radboud in een medeblik uh, geskillerd. EK's, WK's uh, zijn we samen naartoe geweest, en, uh, ja, dus we hebben een behoorlijk verleden. We zijn allebei uh, bij vechters, uh, dat uh, was af en toe wel moeilijk omdat je elkaar uh, wat, uh, uh, wat minder gunt. Je wilt natuurlijk graag allebei winnen, maar dat, uh, ja, dat maakt het onder het rijen altijd wel spannend eigenlijk. En, uh, ik heb de, de laatste jaren en seizoenen, ook bij de senioren nu, wel, wel spannende races tegen Koen gereden. Wat zijn, uh, vind jij, Koen zijn sterkste eigenschappen op het ijs als schaatser? Um, ik denk dat hij uh, uh, niet bang is om... En uh, uh, niet wegloopt voor druk. Ik denk dat hij dat uh, juist wel lekker vindt. Uh, onder druk presteren. Uh, hij laat, uh, denk ik, net als ik nooit zijn kopje hangen. Dat is een hele belangrijke eigenschap. Ja, en ik denk... Uh, uh, gewoon, gewoon gretig, wil, wil graag de beste zijn en dat is ook een uh, belangrijke aanslag die je toch wel in toch zou moet hebben. Ik denk dat uh, Jan uh, heel goed uh, zijn uh, ja, rust kan bewaren in zijn slag op het de, op de juiste moment. En, uh, ja, daar is hij wel een stukje meer ervaring in dan ik. En, uh, ja, hij is een uh, technisch goede schaatser. Ja, op de goede momenten rijdt hij goeie, vier goede solide afstanden en uh, ja, daar kom je heel ver mee. Nog een raakvlak tussen jullie. Een goed Europees kampioenschap gereden dit jaar. Hij werd tweede, jij werd derde. Um, is er dan in zo'n toernooi ook nog een beetje sprake van dat jullie elkaar toch een beetje opzoeken? Nou ja, je, je ziet elkaar natuurlijk al redelijk met training en dergelijke. Zoals ja, je zei, je bent individueel bezig. En het is niet zo dat we dan uh, tussendoor eventjes een bakje gaan doen. Nee, dat, uh, ja, je hebt er weinig tijd tussen zitten dat je eventjes uh, voor, uh, voor vriendschap en uh, familie en dergelijke tijd voor hebt. Koen Verweijn rijdt dit weekend zijn eerste wereldkampioenschap allround. Jan Blokhuizen zijn tweede. Zijn ervaringen op snelle banen zoals Calgary? Um, nou, ik ben hier twee keer uh, geweest voor, uh, voor finals. Zo heet die wedstrijden aan het eind van het seizoen, uh, uh, eind maart. Dan heb je dan uh, een week, uh, dan kan je nou, inschrijven op, op alle afstanden die je wil rijden. Nou, dan kan je mooi, mooi PS rijden, dat heb ik twee jaar gedaan. Uh, daarnaast heb ik vorig jaar hier een World Cup gereden, 5 kilometer. Dat ging ook goed. Dus ik heb aardig wat, uh, ja, wat uh, Calgary-trainsuur in de been al. Ik ben er vorig jaar geweest met uh, TVM op Trainskamp. En uh, ja, dat was wel jammer. Ik had weinig getraind hier. Zo. Ik kreeg die last van nierstenen. En, uh, maar voor de rest, uh, ik zit er nu al tien dagen. En uh, dus zo ver uh, zoals het nu gaat, gaat het er erg goed. Behalve mijn valpartijtje na dan. Maar, uh... Wat verwacht jij verder uh, van dit weekend? Naast neem ik aan natuurlijk persoonlijke records. Maar het is gewoon om weer vier goede afstanden te rijden. En het is niet zo dat ik nu zeg dat ik voor het eerder podium ga. Ik wil gewoon goede vier afstanden rijden en daarmee hoog eindigen. En Jan, waar zie jij Jan eindigen dit weekend? Ja, ik denk dat Jan wel zo rond zo bij een podiumplek in de buurt gaat komen inderdaad. Ja, ik denk dat ik wel zeker naar wat ik op het EK heb laten zien. En de vorm waarin ik nu verkeer dat ik ja, toch wel tot de podiumkandidaat behoor En misschien ook wel tot de titelkandidaat. En Koen?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 Koen Verwij voor de duidelijkheid. Want wij vonden het hier ook wel een beetje klinken als Jan Bos. Maar het was toch echt Koen Verwij die u hoorde. Allebei dus op dat WK Allround in Calgary dit weekend. Dan de uitslagen uit de eerste divisie. Ook de bijzonderheden natuurlijk. Nou, die zijn er wel degelijk. Want uh, MVV dat wint thuis met 3-0 van RKC. Ja, RKC slaagde maar niet in om koplopen. Zwolle onder druk te zetten en dat gat te verkleinen naar drie punten. MVV doet trouwens wel hele goede zaak in de derde periode. Daar gaan ze ruimschoots aan de leiding. Volendam, zo'n ander andere club die de achtervolging in had gezet op Zwolle. Ja, laat het ook na om dat gat dichter te maken. Want uh, speelt met 1-1 gelijk bij Emmer Platje. Redden nog een punt door in de tweede helft straks op te benutten. Dan Den Bosch, AGO, VV 2-2. Veendam wint met 5-1 van Almere City FC. Cambuur wint met 2-1 van Eindhoven. Helmond Sport wint met 3-1 van RBC. Telstar en Fortuna spelen met 1-1 gelijk. En Sparta wint bij Dordrecht met 3-2. Wat heeft Zwolle dan gedaan? Nou, Zwolle had het even. Even rustig, want die spelen zondag de derby tegen Go Ahead Eagles. Iedereen daar al in spanning. Tja, en aangezien RKC en Volendam kennelijk geen kampioen willen worden... leidt Zwolle nog steeds met 48 punten uit 22 wedstrijden... en blijft er vijf punten voor op RKC met een wedstrijd minder gespeeld. Bent u weer helemaal bij wat dat betreft? Dan maar eens kijken in de Eredivisie. Daar was vanavond uh, geen uh, wedstrijd. Dat had alles te maken met de oefening land, natuurlijk van de afgelopen week. Maar morgen, morgen zijn er maar liefst vijf wedstrijden in de Eredivisie. Nou, dat voetbalweekend dat ga ik doornemen met Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Hallo Menno, goedenavond. En wat is dan de mooiste? Ja, die uh, van AZ tegen Twente. Of uh, van AZ tegen PSV natuurlijk. Dat is het, uh, dat is het mooiste affiche van, van dit weekend, vind ik. De, ja, met, met PSV, uh, dat duidelijk wat goed te maken heeft... Dat lijkt me duidelijk naar de 1-0-nederlaag. En met name de manier waarop er gespeeld is in de tweede helft. Ja, tegen Ado. Nou, laten we eerst maar eens gaan luisteren naar Joep Schreuder... in gesprek met de coach van PSV, Fred Rutte. Was die thuis Nederland een incident? Of is er meer aan de hand? Je hebt een beetje tijd gehad om te analyseren. Nee, ja, dat is gewoon een incident. Ik bedoel, als je de wedstrijd zonder emotie gaat bekijken... dan zeg je, Fred het is eigenlijk heel erg onterecht dat je, dat je dan een nederlaag krijgt... Het is wel allemaal zelf te weten, hoor. Want... Ik ga er nog één keer over... want ik hoor om me heen crisis. Ik zie wat vaker wat chagrijnige mensen, zelfs op de hertgang. Overigens langs de lijn, niet binnen de lijnen. Um, je blijft erbij dat thuis Nederlaag tegen ADO... meer een incident is als dat je erg tevreden bent over je ploeg de laatste tijd. Ja, ja, maar kijk, nu maak je twee dingen, zeg je namelijk. Je zegt... Uh... Uh, tu hey, tu hey, tuurlijk ben ik ook niet tevreden over als je thuis uh, verliest. Uh, tuurlijk ben ik, uh, zoek je naar dingen die, uh, die je zegt van... Uh, dat hebben we niet goed gedaan. En dat is analyseren. En, uh, en dat, uh, dat mensen gereinigd zijn. Dat ze uh, niet blij zijn als hun clubje uh, hun clubje dan niet uh, die winst pakt in de thuiswedstrijd. Ik vind dat wel heel normaal, hoor. Want het hoort bij de mens. En het hoort bij de, de emotie van de supporter. En het is hun club. En mm. zij zien hun club, zien zij dan verliezen. In de thuiswedstrijd en ja, dat ik de, de manier waarop in is ik in de laatste seconden ja, dan, dan, dan doet dat heel erg zeer ja. Dat begrijp ik wel. Je mist reis, uh, want die is geïnteresseerd. <coughs> Je mist afverlaai, want die is weg. Uh, Engelaar is niet heel erg in vorm. Is het nou mogelijk dat jij jouw visie nog wel op het elftal uh, over kan brengen op een moment dat de spelers zelf niet? Nee, ga door. Ja, ik kan bent, me voorstellen ja, dat de de, jij, ja. jij wil iets, iets met, met de spelers... maar die spelers zijn al druk met zichzelf bezig. Nou, dat, dat heb ik de eerste helft helemaal niet gezien, hoor. Ik bedoel, en, en, en, en, en we moeten ophouden met... Uh, ik, ik, ik, ik weet van tevoren dat we vanaf de winter stoppen, dat ze dat mensen niet ter beschikking hebben. En ik praat daar liever ook niet over. Wij hebben, denk ik, nog een zeer acceptabel team... dat, dat absoluut de kwaliteit heeft om bestaan, te slot ook bovenaan. Als je naar de statistieken gaat kijken, ja, kijk ze maar na... De spelers die er niet zijn, die kunnen mij namelijk niet helpen. Dus Daar moet je ook niet over zeuren. Maar ik vind dat we meer dan voldoende kwaliteit hebben om bovenin de strijd aan te gaan. Ja, Kijk, kwam het vuur erin. Uh, Rutte heeft het over uh, de statistieken, Ronald. En dat klopt dan wel, want PSV heeft verderweg het beste doelsaldo. Scoorde 58 keer. Maar toch uh, speelt het als de aanstaande kampioen. Er zat natuurlijk wel die 10-0 tegen Feyenoord in, ja, voor alle duidelijkheid. Ja. Dat vertekent het beeld enigszins. Maar, uh, nou weet je, Rut heeft best gelijk. In de eerste helft was het helemaal niet zo slecht. Alleen PSV kan zichzelf zo'n groot plezier doen door eens vroeg in de wedstrijd gewoon te scoren. En omdat PSV dat niet doet, wordt elke wedstrijd eigenlijk lastig. In de tweede helft, dat bleek wel tegen Willem II, dat bleek ook tegen ADO Den Haag. Ja. En dat is een beetje het grote probleem. Het scoren, van, dat worden best wel mogelijkheden gecreëerd. Maar ja, omdat het dan zo lang duurt, in de tweede helft wordt het onrustig. Dan gaat men een beetje eruit lopen, uit de positie is er niet echt iemand die het elftal bij de hand neemt. Ja, dan kun je de problemen zo optellen. En kun je dus ook verwachten dat je in de slotfase een, een nederlaag te verwerken krijgt. Ja. Nou, PSV moet dus naar het aanzet van Gert-Jan Verbeek. Die heeft weer een serieus probleem in de defensie. Rob Fleur, laten we even luisteren in gesprek met Verbeek. Is AZ, PSV, Gert-Jan van Beek... een revans voor beide ploegen na twee zeperts. Twee, ja, Ik bedoel de zeepers van PSV en de van ja. ons. Ja. Nou, ja, voor beide ploegen is, is, is, is, zit er wel wat druk op. Want voor PSV is, uh, die willen die niet achterop raken bij, uh, bij het kampioerschap. Hè. Die hebben het kampioenschap in hun hoofd zitten. En wij willen toch graag uh, meedoen doen om die vierde plaats. Nou, ja, als je dan kijkt naar Groningen, wat er nu onze directe concurrent heeft... Is, dan, uh, dan is dat gaat zes punten geworden. Hè. Dus uh, Je moet zorgen dat het uh, niet groter wordt, want dan wordt het een probleem. Een okay. klein ja. pech... Je keeper Romero raakt bij een Interland van Argentinië geblesseerd. Kan niet spelen. Dan krijg je Esteban Brown in doel. En je verdedigers Marcellus en Moisander zijn geschorst. AZ gaat met vier linksbenige achterin spelen. Is volgens mij uniek. Ja, dat zou best kunnen. <laughs> Het komt niet vaak voor. Je ziet wel eens vier rechtspoten. Maar fijn, nee, je, hebt, je hebt niet zoveel keuze. We hebben heel uh, bewust willens en wetens hebben we op een gegeven moment afscheid genomen... van Jill Swets en, uh, en, uh, en Q Jalins. Op basis van hun verdiensten voor, uh, voor de jaren daarvoor. Die hebben toch een andere ambitie. Nou ja, daardoor zijn we zelf wel wat in de problemen gekomen. Omdat we ons eigenlijk geen tijd meer uh, konden, konden vinden om adequate uh, versterking op te halen. We hebben dan wel Etienne gehaald. Etienne Rijnen. Ja, met meer op het oog op volgend seizoen. Hij is ook meer een rechter centrale verdediger of een rechter middenvelder. Nou ja, Die zitten pas kort bij. Dus uh, ja, dat gaan we doen met de jongens die er al wat langer mee lopen. Weten wat er van hen gevraagd wordt. Weten hoe we willen spelen. En, uh, en dat betekent dat inderdaad uh, vier linksportachterin. achterin. Met Pauls als rechtsbek. Heeft hij het ooit wel eens gespeeld bij, bij jouw weten? Nee, want hij speelt nog niet zo heel lang linksbek. Dus het is voor hem uh, uh, nieuw. En uh, ook weer niet heel nieuw. Uh, uh, de, je staat af en toe wat anders. En wat anders ingedraaid. Dus dat is wel, uh, wel, wel afwachten hoe dat gaat. Maar fijn. Uh, ik zei al, we hebben niet zoveel keuze. Dus uh, uh, we gooien hem voor de Leeuwen. En dan speelt hij ook nog tegen de beste man van PSV, Djouchak. Ja, maar het is wel een speler die volgens mij Simon wel wat ligt. En uh, Simon is heel erg uh, eager op dit moment, om, he, want hij wil heel graag spelen. En die is door blessure leed de eerste helft van de toon heel weinig in actie gekomen. Aan de heb ik toch nog gekozen om Clavant te laten staan. Maar ik vond dat ik de eerste helft van de toon gewoon goed had gedaan. Nou ja, en hij wacht dus op zijn kans. En, uh, ja, nu moet hij dat doen als, als uh, rechterverdediger. En, uh, dat is niet zijn favoriete positie, heeft hij gezegd. Maar uh, hij heeft er absoluut vertrouwen in dat hij dat kan. Eén punt. Als ik zeg de uitslag uh, Gert-Jan van Beek, Fred Rutte... dan staat daar 0-7 achter. Dat is niet best. Nee, dat betekent in, in de onderlinge confrontatie tussen Fred en mij... dat uh, Fred in het woord is. Dus is wordt tijd dat we daar verandering in brengen. Ja, Gert-Jan van Beek, is, is AZ daartoe in staat, uh, Ronald? Ik denk het wel, want ja. AZ kan, kan, kan best aardig spelen. Alleen ja, het, het, de Achilleshiel is natuurlijk net wel genoemd. Vier linksbedige verdedigers eh, achterin met Paulsen voor het eerst als rechtsback. Maar ja, waarom niet, hè, ja. Zou, je, zou je zeggen. Maar het is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een risico. Ja. Dan de andere wedstrijden van zaterdag. Hier loop ik snel even, even langs. ADO won dus vorige week van PSV in Eindhoven. en Morgen moet ADO tegen VVV. Het enige gevaar dat ADO kan bedreigen is dan onderschatting. Maar dat gaat niet gebeuren, zegt coach John van der Bron. Ik ben niet bang dat wij VVV gaan onderschatten, want dat, dat zullen wij nooit, nooit zijn. Wij zullen ook nooit in de positie komen dat we maar even gaan denken van nou die doen we eventjes. Het feit is wel dat we heel goed spelen, dat we vertrouwen hebben. Dan Feyenoord tegen Heracles was elke week een cruciale wedstrijd voor de Rotterdammers, weet ook coach Mario Been. Ja, als je gezien de stand op de ranglijst kijkt en je ziet waar Heracles en waar wij staan. Ja, dan, dan is dit een hele belangrijke wedstrijd. Je kan over Heracles heen. En daarbij kan je natuurlijk ook weglopen van, uh, van die degradatiestreep... die natuurlijk daar toch wel heel dicht uh, in de buurt is. Ja, Ronald, jij bent uh, trouwens bij Feyenoord uh, geweest. Is daar nog steeds zo'n permanente crisissfeer? Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het eigenlijk buitengewoon ontspannen, omdat er bij fijner toch wel een gevoel is van, ja, die laatste wedstrijden, daar had meer in gezeten. Nogmaals, men rekent echt niet meer op een vierde of vijfde plek of Europees voetbal. Vijftiende plek is voldoende. En aan die norm zouden ze met deze selectie kunnen voldoen. En dat geeft eigenlijk een bepaalde rust bij Been en ook wel bij, bij de selectie, vertelde hij uh, vanmiddag. En ja, de, de, de, er is wat nieuwe impuls aan het elftal toegevoegd, met name aan de linkerkant met, uh, met de Japanner, overigens keer Tim de Cler terug in het elftal, dat is de enige wijziging. Ja, dan nog... Een mooie wedstrijd, uh, uh, andere wedstrijd morgen. Twente tegen Vitesse wordt alweer de derde ontmoeting tussen die twee. Maar met Vitesse weet je dan nog niet waar je aan toe bent, zegt Twente spits Luc de Jong. De eerste uitwedstrijd bij hun was heel aan het team. Toen die Beekertjes weer aan het team. En nu zijn er ook weer andere spelers allemaal. Dus dan moet je toch weer even ja, toch gaan kijken wat die spelers doen. allemaal. En, maar ik denk dat het voor hen misschien ook iets in het nadeel is dat, je weer, dat ze weer allemaal een, een nieuwe space hebben. Dat wij gewoon een team hebben dat ja, weet van elkaar wat we kunnen. Dus. Dat moet denk ik ook in ons voordeel zijn. Ja, dat is wel een beetje terugkerend thema iedere week. Het aankoopbeleid van, van Vitesse. Ja, maar het staat nu stil, hè? Ja, dus, ja. Dus, je kunt nu zeggen, er is uh, vorige week in dezelfde opstelling gespeeld... als de week ervoor. Uh, deze week zal dat ongetwijfeld ook het geval zijn. Dus langzaam maar zeker zullen de automatismen erin geslepen zijn. Ik moet zeggen, ik heb ze zien spelen tegen, tegen Feyenoord. Het was niet ja. oogstrelend, maar er zaten goede zaken in. En de beste zaak is toch Aysati, die ontketend ja. lijkt. Dus ja, dit, is, dit begint langzaam maar zeker best een acceptabel ja. elftal te worden. En elk geval ja, ingespeeld ja. ja. elftal men ook. En, en dan Twente, daar alles Hosanna, uh, uh, ja, het wint, maar... Nou, hij de af en toe wel eens wat kritiek door op de trainer Preudom. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Een trainer wil eigenlijk dat de spelers zijn zoals hij, zoals hij zelf was als speler. En Preudom was natuurlijk nogal gefocust. Die sloot zich makkelijk drie dagen op voor een wedstrijd en dacht aan niets anders. En ja, van zijn spelers verwacht hij dat ook. Maar ja, die komen eigenlijk onder het McLaren-bewind vandaan. Waarin af en toe ruimte was voor ontspanning. Omdat ja. McLaren wist, wedstrijddag, dan staan ze er wel. Niet dat het nou tot een oorlogssituatie leidt. Maar af en toe vindt men de trainer wel eens wat te serieus. Ja, nou goed. Zolang er gewonnen wordt, gaat alles altijd goed bij voetbalclubs. Daarom wordt er gelachen. Precies. Morgen dan verder nog winnen 2 tegen Utrecht. Tilburgers die verloren vorige week met de 7-1 van Groningen. Dat zullen ze zelf zeker niet vergeten zijn. Dan de wedstrijden van zondag. Op zondag speelt Ajax de lastige uitwedstrijd tegen Roda. Denk ik persoonlijk. Maar ja, de situatie met Kruijver, Ronald. Is dat een voordeel of nadeel voor de Amsterdammers? Of een combinatie? Voor die spelers zal dat eigenlijk heel weinig uitmaken. Ik denk dat de druk vooral op de directie ligt en hoe daarmee om te gaan. Van de Boer is er ook wel blij mee. Maar die dus hebben daar natuurlijk helemaal geen last van. Nee. Zeg, en Roda, contract met Harm van Veldhoven, Harm van Veldhoven verlengd. Hebben we in het begin verkeerd ingeschat? Nou ja, dat heeft, daar heeft hij zelf ook aan geholpen hoor. Door, door altijd een beetje als Calimero te, te reageren na een wedstrijd. Maar hij heeft inmiddels het respect verdiend. Want hij heeft een prima rode jc-elftal neergezet. Ja. De graafschap Groningen, wat kunnen we daar nog van zeggen? Dat het uh, de eerste wedstrijd is uh, met Kalasic op de bank in de wetenschap. Dat Kalasic aan het einde van het seizoen weggaat. Ja. En dat is dan toch even de vraag hoe pikt zo'n elftal dat op. Ja, en dan NAC uh, thuis tegen Heerenveen nummer 9 tegen de nummer 10. NAC uit, altijd lastig. Nou, dat is dit seizoen wel gebleken. Dus uh, als Ron Jans rekent op punten, dan zou ik daar in NAC niet al te veel breken, rekenen. Of in Breda. Maar goed, uh, ja, misschien kan hij dan uh, de uitzondering op de regel zijn nee. dit seizoen. Nou, hebben we hebben nog één wedstrijd. Uh, die bespreken we verder niet. NEC tegen Excelsior. Je hoort het hier allemaal op Radio 1. Dit weekend natuurlijk inlangs zijn. Ronald van der Geer, dankjewel. je En zo meteen hier op Radio 1. Uh, met een oog op morgen. Met de grootste PSV-fan aller tijden. Thijs van den Brink.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 2 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Als u geen identiteitsbewijs heeft, kan iemand anders uw stem uitbrengen.